11 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. Het reisadvies voor Egypte leidt tot onduidelijkheid. Dat zegt de ANVR, de brancheorganisatie van reisbureaus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraden eerder... alle reizen naar het grootste deel van Egypte, behalve de vakantiegebieden. Sinds gisteren worden ook niet-essentiële reizen naar resorts... aan de Rode Zee en de Golf van Akaba ontraden. Daardoor worden reizigers en tour opgezadeld met de vraag hoe essentieel een reis naar Egypte is, zegt een woordvoerder. Als het ministerie het er niet veilig vindt, dan moet het alle reizen naar het land ontraden, vindt de ANVR. Het geweld in Egypte heeft gisteren aan zeker 82 mensen het leven gekost, onder wie 10 politieagenten. Er werden meer dan 1000 mensen gearresteerd, waaronder lokale leiders van de moslimbroederschap. In Cairo deden zich chaotische taferelen voor... toen burgers en demonstranten in vuurgevechten verzeild raakten. Het geweld van gisteren sloot een week af met meer dan 700 doden. De kans op verzoening lijkt niet heel. De moslimbroederschap kondigde gisteren een week van protest aan... om de militaire machthebbers en de interimregering weg te krijgen. De ANWB heeft ongeveer 800 reacties gekregen... over onveilige situaties op de A15. De bond vroeg automobilisten om hun ervaringen te delen zodat de situatie op de snelweg kan worden verbeterd. Dit jaar zijn er al zeker 11 ongelukken gebeurd op het deel dat in Gelderland ligt. Directeur Van Woelkom van de ANWB vindt dat de A15 aan het einde van zijn levensfase is... en dat onderhoud nodig is. Doordat de toevoerwegen vanaf de A2 en de A50 zijn verbeterd... is het drukker geworden op de A15 en dat zorgt volgens de ANWB al snel voor ongelukken. De bond zal zijn aanbevelingen doorgeven aan Rijkswaterstaat zodat die de verbeteringen kan doorvoeren. Het weer. Vandaag is er geregeld zon en is het bijna overal droog. Het wordt rond 23 graden. Morgenochtend eerst regen, smiddags zonnig bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen. Daar is goed zicht dus essentieel. Volvo introduceert permanent adaptief groot licht...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 Een op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten, ga naar wakkerdier.nl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 Aan de B-verkeersinformatie. Er staan files op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch... tussen Knopend de Hocht en Knopend Baterdorp, 7 kilometer. Dat komt door de afsluiting van de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Dan nog een file naar Zeeland op de A59 richting Zierikzee voor Den Bommel, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Kamerbreed. Presentatie Margriet Vromans. Goedemorgen. Nog zonder Kees Boonman, maar wel weer terug in de studio in Hilversum. Na onze zomerserie op locatie en met drie gasten aan tafel. Bernard Windjes is hier. Hij is de voorzitter van VNO-NCW, dat is de koepel van werkgeversorganisaties. Goedemorgen, meneer Windjes. Goedemorgen. We gaan het met u hebben over de crisis, over de plannen van het kabinet genoeg te bespreken, denk ik. Met Prinsjesdag gaan we alle nieuwe plannen horen van het kabinet. Daarom ook aan tafel een man die via de Algemene Rekenkamer bekijkt wat er zo al terecht komt van de oude plannen. Kees Wendrik, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt er wel echt bezuinigd? Waar blijft dat geld? Dat is wat de Rekenkamer onderzoekt. De waarheid over de werkelijkheid noemen we dat ook wel. Daar gaan we het over hebben. En welke haken en ogen zitten er aan een buitenlandse overname van KPN? Daarover aan tafel Roel Kuiper. Goedemorgen, meneer Kuiper. Goedemorgen. U zit voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Ja, u was zeker. daar uh, voorzitter van de parlementaire commissie... die de verzelfstandiging van overheidsbedrijven heeft onderzocht. Ook de overgang van PTT naar wat later KPN heette. Dus ja. u weet daar alles van. U heeft uw rapport in oktober uitgebracht. U kunt ons ook zien als luisteraar op troskamerbreed.nl en natuurlijk ook op Politiek24. Maar voordat we uitgebreid gaan praten... kijken we altijd eerst even in de kranten. Groot verhaal vandaag in NRC over ABN AMRO, de bank. Bijna vijf jaar inmiddels in staatshanden. Binnenkort moet het kabinet gaan beslissen... of die bank weer op eigen benen kan staan. Als de bank weer naar de beurs gaat, staat in de krant... dan moet de staat enige vorm van controle blijven houden... Althans, dat vinden partijen van de Arbeid en CDA. Geen volledige terugkeer dus uh, naar de markt. En deze partijen willen die controle houden... om te voorkomen dat roekeloos gedrag van bankiers... opnieuw tot een crisis gaat leiden. U kijkt al meteen een beetje aarzelend, meneer Wintjes. U pleitte eerder hè, voor de verkoop van ABN AMRO. U noemde dat toen het tafelzilver. Gaat Eén, misschien gebeuren? Eén van de vorken, of mensen van de tafelzilver. Ja. Uh, ik denk dat het heel goed is. Het is knap hoe de bank zich hersteld heeft. Ze hebben goede cijfers... Ze zijn versterkt. Uh, ze zijn er klaar voor, zegt ze. Ze zijn er, ja, volgens de heer zal dat nog een jaartje duren, maar ze zijn er bijna klaar voor. En, en dat gewoon. Het, en lijkt, dan, sorry. Nee. lijkt het u dan verstandig als de staat een minderheidsbelang houdt, zoals nee. bijvoorbeeld Partij van de Arbeid en CDA willen? Nee, er is een hoop gebeurd de laatste jaren. Het toezicht op de banken is enorm versterkt. We koersen naar een Europese Unie. ABN Amro is van de omvang dat die door de ECB gecontroleerd zou worden. Dat zijn nieuwe, nieuwe Europese eisen die zijn. De centrale bank is daar. Europese centrale bank. Nieuwe eisen worden gesteld. Je moet niet een van onze banken. Deels in de handen van de overheid houden. Gewoon, Wat u betreft volledig, volledig zelfstandig. naar de markt. Meneer Kuijper, u weet er door uw onderzoek naar de verzelfstandiging van die staatsbedrijven alles van. Wat denkt u? Is dat verstandig? Een volledig zelfstandige bank? Ik bleef nog even haken bij de term tafelzilver, Die is in de jaren tachtig gebruikt bij de verkoop van heel veel staatsbedrijven. Destijds ook DSM en Hoogovens. Ehm... Um, Kijk, de banken waren geprivatiseerd in Nederland. We hadden vroeger een postbank, die was een overheidshandel. was de enige bank die de overheid zelf controleerde. Uh, als je dit, uh, en we hebben daarna weer heel veel banken genationaliseerd. Een aantal althans. Uh -huh. um, intussen zijn natuurlijk de marktomstandigheden weer heel uh, erg veranderd. En er is een wat bredere beweging waarbij nationale overheden ook erop letten... Um, ja, hoe vitale infrastructuur, ook vitale financiële infrastructuur... hoe die kan worden gecontroleerd. En ik kan me voorstellen dat je deze discussie nu voert... of er toch een minderheidsbelang moet blijven voor de Nederlandse staat. En wat vindt u? Ja, nou kijk, het zou wel wat inconsistent zijn... want het zijn dan sommige banken bij wie je dat dan wel doet en andere niet. Dus daar moet naar gekeken worden. Dus ik spreek me nog niet definitief uit. Maar ik zeg wel dat ik me kan voorstellen... dat je de, de belangen, de nationale belangen, hier ook uh, gaat wegen. Want u zou ook denken er kunnen valkuilen in zitten. Nou kijk, een, een, een minderheidsbelang... Wat zou bijvoorbeeld een valkuil kunnen zijn? Nou, kijk, het gaat hier natuurlijk om het betalingsverkeer in Nederland. Er zijn natuurlijk veel consumenten, veel diensten die hier gebruik van maken. Dus ik zeg niet dat je het niet moet terugbrengen naar de markt. Dat moet je wel. Ik denk dat dat goed is. Maar het gaat hier om, kun je via minderheidsbelang toch nog... enige sturing houden, los van toezicht en uh, wetgeving. Ja, ja. U zegt nog niet meteen helemaal uh, zelfstandig. U, u, u twijfelt nou, nog een beetje. Maar eens goed Wat hebben we, we dan aan een minderheidsbelang? Mag ik even in de... ja, Wat vindt. hebben we dan een minderheidsbelang? Of je moet dan zeggen dat de dus staat via het minderheidsbelang... ook beslissingsmacht heeft. Dat verdraagt zich niet met een minderheidsbelang. En ik denk toch ook, om je eigen voorbeelden te noemen... de verkoop van DSM en uh, van hooghoofde staten. Dat zijn grote successen geweest. DSM is nog nooit ja. zo sterk geweest als de nee, laatste zeker. Nou, dat, dat kan ik ook heel goed, uh, heel goed verdedigen. Want kijk, dat zijn zeg maar, economische activiteiten... die niet per se door de staat hoeven te worden uitgeoefend. Zoals, betaling, bankier, zoals betaling, bankier, financiële het, infrastructuur is natuurlijk toch wel essentieel in een samenleving. Maar ik geef toe, het zou inconsistent zijn... omdat er natuurlijk volledig geprivatiseerde banken zijn. En je zou je een overheidsaandeel hebben. Dus ja. ik zeg, laat er maar eens goed naar gekeken worden. Oké, okay, ga ik even naar Kees Vendricks namens de Rekenkamer hier bij ons. Ook oud-politicus, zeg ik er ook maar even meteen bij. Maar ik praat vandaag niet meer als oud-politicus. Ja. Uh, zou er voldoende toezicht zijn? Uh, uh, of nee, laat ik het anders zeggen. Vindt u dat er nog toezicht zou moeten zijn op zo'n bank? Of zegt u van nee, laat hem maar volledig zelfstandig worden? Nou, de, het, uh, de vraag wat je met ABN AMRO doet, en straks ook met SNS Reaal, want dat, ja. die bank is ook in staatshandel Zeker. gekomen uh, eerder dit jaar, <coughs> uh, dat laat ik aan de politiek. Wat mij als man van de Algemene Reenkamer erg interesseert, is dat we sinds uh, 2008 gezien hebben dat er een impliciete garantie was afgegeven op de financiële sector, die is ineens expliciet geworden. En dat heeft de staat uh, in de positie gebracht, uh, dat is afgedwongen dat de staat miljarden heeft geïnvesteerd in een financiële sector die bijna omviel. Uh, dat willen we natuurlijk liefst voorkomen. Dus de Daar discussie hebben we ook een hoop de... geld aan betaald. Hè? Zeker. Uh, dus de discussie uh, over de structuur uh, van de bankaire markt. En hoe de eigendomsverhoudingen zijn geregeld. Uh, wat de rol is van private aandeelhouders. Uh, hoe je dat precies reguleert. Hoe je toezicht daarop houdt. Mm -hmm. Dat je de risico's in die sector probeert terug te dringen. Daar is iedereen van overtuigd. De vraag is hoe doe je dat? Nou, daar ben ik zeer in geïnteresseerd. Uh, of een, een, een minderheidsaandeel van de staat daarbij helpt. Nou, de, ik zie graag uit naar wat de partijen daarover zeggen. Uh, wat mij interesseert is dat de risico's van de staat... op die financiële sector echt terug moeten. Ja. Uh, daar moet ook uh, zeg maar de zorgeloosheid en de roekeloosheid... die in die sector uh, huis heeft gehouden... Bij die de moet... bank hier zelf? Zeker. Men wist, als het fout gaat, dan draait de staat ervoor op. Dat is ook gebeurd. Dat heeft ons veel geld gekost. Uh -huh. Vooral economisch... Uh, en bij ABN Amro is de kans niet erg groot dat we het geïnvesteerde geld terugkrijgen. Kortom, de risico's in die sector moeten kleiner worden, zodat de overheid uh, ja minder snel hoeft bij te springen. Dat is ook van belang voor houdbare overheidsfinanciën. En vindt u dat die risico's op dit moment al klein genoeg zijn? Vindt u dat daarvoor al genoeg geregeld is? Of zegt u nee, dat moet echt nog beter? Nou, ik haal maar een rapport aan van het IMF uh, afgelopen jaar. Die hebben ze dus gekeken hoe staan we er eigenlijk voor als het gaat om die risico's in de bankaire sector, wereldwijd, ook in Europa. Uh, ja, en zij trekken een vrij sterke conclusie van, nou, we zijn pas net op weg. Er ja. moet nog heel veel gebeuren. Uh, nou, de heer Wintjes noemt de bankenunie, uh, de Europees toezicht. Dat is een belangrijke stap vooruit. Ja. En voordat het uh, zover is? de kapitaalseisen, er moet veel meer eigen vermogen in die banken gestopt worden. De balansen van de banken zijn nog voor een deel rot. Er, zitten nog, uh, uh, ja, er moet nog veel opgeruimd worden. Ja. Kortom, we zijn, we zijn er nog bepaald niet. En het risico voor de overheid, dat is weer waar ik op aansla. Zeker. Dat risico voor de overheid bestaat nog steeds en dat moet kleiner worden. Dat moet maar, kleiner worden, goed. toch even. Heel, nee. heel kort, ja, want ik wil uh, nog een ander bericht het, uit de kranten wordt, met u. Het besprek. wordt rot, de risico's. Kijk, Nederlandse banken, ook, ook inmiddels gebleken, uh, zijn een stuk sterker dan bij de andere banken in Europa. Er komt nu een, een stresstest, heet dat, dus een echte test naar de assets, hè. dus naar de waarde van de, van de onderliggende, uh -huh. uh, waarde van de banken. Uh, ik denk dat we daar voorzichtig optimistisch over kunnen zijn. Dus de, de rotte balansen, dat woord nog eens gebruikt, is verleden tijd. U wilt gewoon met die bank naar de beurs. Dat Zin, hoor ik wel. Zeker. Ja, goed. En beide anderen hebben daar uh, twijfels over uitgesproken. Een ander bericht uit een andere krant, ook uit de Volkskrant. Daarin staat vandaag een open brief van uh, partij van de arbeidminister Asscher... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die heeft iets geschreven samen met een Engelse publicist. Code oranje staat er in de kop voor vrij werkverkeer binnen... EU. de Europese Unie, moet de negatieve aspecten van het vrije verkeer van werknemers gezamenlijk gaan aanpakken. Dat pleit hij daarin. Dat gebeurt nu onvoldoende. En zegt hij, daarom zijn er zoveel uitwassen als uitbuiting en onderbetaling. Een opmerkelijke oproep vonden wij van de minister in de krant. Want je zou denken, hij zit als minister aan de knoppen. Hij kan zijn collega's in Brussel ook rechtstreeks aanspreken. Heeft het u verbaasd, meneer Kuiter? Um, nou... Um... Eigenlijk niet. Ik weet dat Asscher hier al langer mee bezig is. Uh, en ik ben, ben ook wel benieuwd wat zijn voorstel dan zal worden... naast zijn Europese collega's. We zien natuurlijk wel een effect inderdaad van uh, laten we zeggen, optimistisch denken... over de Europese markt. Dat zich op allerlei manieren heeft gemanifesteerd... in de afgelopen decennia. En waar die nu van terugkomt. En, uh, en de verdringingseffecten op de Nederlandse arbeidsmarkt... die zijn natuurlijk uh, aanwezig. Mm -hmm. En Ik vind, vind ook wel dat je in hebt tijd een oplopende werkloosheid... Uh, deze vraag is, uh, is mag stellen. Van ja. hoe, hoe beschermen we onze eigen markt en onze eigen uh, mensen... ook een publiek belang hè, in Nederland? Ja, wel een beetje laat misschien, dachten wij. Want per 1 januari 2014 gaan de grenzen open... voor Romeinen ja. en Bulgaren. Ja. En nu schrijft hij... we moeten er misschien maar eens goed over nadenken... hoe we dat beter kunnen ja. reguleren. Ja, ja, nou ja, inderdaad, laat. Laat. Nee windjes. Ja, ik schrik altijd van het woord beschermen van eigen markten. Als er één land ongelooflijk geprofiteerd heeft van de open grenzen... op alle terreinen is het Nederland. Je ziet dat we naar een land als, als Polen bijvoorbeeld naar 9 miljard exporteren. Allemaal werkgelegenheid voor Nederlandse werknemers. Maar ook veel Polen hier. Ja. Nou, en nu kijk, ook Roemenen en Bulgaren hier naartoe. Ja, dat meneer je dus zijn Engelse collega wat leert, lijkt me heel goed. Want hij is erbij betrokken geweest dat we een sociaal akkoord afgesloten hebben... waar heel intensief over dit probleem gesproken is. Over schijnconstructies, uh, Cyprusconstructies, allerlei mogelijke constructies... Mm -hmm. om eigenlijk misbruik te maken van deze situatie. We hebben ook vol gesteund dat werkgevers die dat doen moeten tegengehouden worden. Ja, hij spreekt de werkgevers ook echt aan. Hè? Want sommigen buiten ja, maar... ze echt uit. Miserabele huisvesting, lage nou... wonen. Maar wat doet vno CW daar dan concreet Laat de politie, laat de politie nou één ding doen. We hebben een sociaal akkoord afgesloten... waar exact dit geregeld is. Ook ja. met de bonden uitdrukkelijk over gesproken is. Ik heb begrepen dat het de komende weken... naar de naar ministerraad gaat. Hè? De wetgeving hiervoor. Dus de wetgeving voor flexibele arbeid, voor WW... Voor ontslag, laat dat zo snel mogelijk door die Kamer heen gaan. Dan zijn dit soort problemen die hij nu beschrijft, geregeld. Dus maar hij, zelf... hij roept zijn Brusselse collega's op. Z ja. Zijn Europese ja. collega's roept ja, die goed, op. moet hij om hier wat Nederland een Als we het sociale akkoord dat wij afgesloten hebben, wat specifiek hier. als een deel gaat specifiek hierover, oneigenlijk gebruik. Als hij dat Europees in zou voeren, zouden we een stuk verder naar voren gaan. Maar het suggestie dat Nederlandse werkgevers. even los van dat er in elke maatschappij mensen zijn die zich misdragen. Nederlandse werkgevers zich op dat terrein... in negatieve zin zouden onderscheiden... van andere werkgevers in Europa, die wijs ik af. M maar vindt u dat die suggestie uit zijn stuk spreekt? Nee, maar dat is altijd weer... Als je, nee. Hij roept Europa op, maar had hij nog maar even geschreven... dat zie ik niet, ik heb het heel snel gelezen vanmorgen... Mm -hmm. dat wij dat nou zo goed geregeld hebben in ons sociaal akkoord. Kennelijk uh, vindt stuur, hij dat niet... Stuur die blauwdruk naar Engeland en, en naar anderen... en... Tweede punt dat heel belangrijk is: ja, gaat zo snel mogelijk door die Kamers heen. Ja, maar goed, hij heeft kennelijk wel haast, want hij zegt code oranje. Kennelijk gaat het er niet snel ja, genoeg, mee. Nou, ik heb nog even dit wat zegt. Kijk, um, uh, open markt Europa, ja, daar hebben we van ge geprofiteerd, zegt de heer de Wintjes. Ik ben zo langzamerhand wel op het punt beland dat ik wel eens wil weten wat nou de som is uh, van, uh, van alle ontwikkelingen uh, in Europa. We zitten door Europa ook in een aantal opzichten klem. Uh, beleidsvrijheid neemt af. Uh, monetair uh, uh, zitten we in, in zwaar weer. Ook mede door uh, binding aan Europa. Uh -huh. Welvaartsverschillen in Europa zijn kennelijk ook over het hoofd gezien... als we letten op bewegingen op de arbeidsmarkt. Want het ging, gaat me niet om... Weinig. Hè? Het is niet een kleine stroom arbeidsmigratie. Het gaat om grote bewegingen binnen Europa. U twijfelt en daar of de... legt Asje dus de vinger bij. Ja, u twijfelt of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, ik zou het goed vinden als wij onze relatie met betrekking tot Europa... Nog eens opnieuw onder, uh, onder de loep nemen. En ook in het licht van die, die uitspraken van dat we eigenlijk altijd maar profiteren van ja. de Europese markt. Want er zitten ook beslist schaduwzijden aan. Ja, en die zou is, ook eens goed gewogen moeten dat worden. Dat is ook een standpunt van uw partij natuurlijk. Meneer Vendrik, is dat iets wat de uh, Algemene Rekenkamer zou kunnen berekenen? De voordelen en de nadelen van Europa? Nou, volgens mij uh, wordt de heer Kuiper al aardig geholpen door het Centraal Planbureau nee. eerder dit jaar... Uh, Koen Teulings was toen nog uh, directeur. En hij heeft toen een uh, studie naar buiten gebracht. Naar de voordelen en, ja. en de nadelen van de Europese integratie. En naar de, de, de komst van de euro. Want dat was toen uh, ja. een van de aanleidingen voor dat onderzoek. En ik heb uh, redelijk om, in mijn geheugen gegrift staan. Dat uh, als het gaat over de Europese eenwoning. De Europese markt. Die voordelen uh, substantieel zijn. Ja. Als het gaat over de komst van de euro. Dan zegt het Centraploma Rona dat, dat, is een, dat voordeel voordeel een stuk geringer maar per saldo levert het een voordeel op. Mm -hmm. Dat laat overigens onverlet dat er natuurlijk nadelen zijn van Europese integratie. En die komen misschien niet makkelijk bij ons allemaal terecht. Maar mm -hmm. wel bij sommige groepen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook het vraagstuk wat. En dat is wat er hier natuurlijk ook aanbiedt. Aan Ik bedoel, dat is ja. nadrukkelijk ook. Ja. Ja. Okay. Ja. We ja. laten het hier even bij. Dit is wat er uh, vandaag in de kranten staat en wat uh, bij deze door u is besproken. Tros Radio 1. 18 minuten over 11 is het. U luistert naar Troskamer Breed. Het is nog steeds recess, Geen debatten dus voor ons om op terug te kijken in een weekoverzicht. Maar wel bij mij aan tafel Roel Kuiper, Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer. En Bernhard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Meneer Windjes, de Nederlandse economie krimpt. De werkloosheid stijgt. Het begrotingstekort loopt op. Allemaal geen vrolijke berichten waar het CPB deze week mee kwam. Landen om ons heen doen het zelfs beter dan wij. Wat doen zij goed, wat doen wij verkeerd? Ja, eerder was het kabinet nog van plan om zo min mogelijk lastenverzwaringen op te leggen. Belastingverhogingen zijn dat dus. Maar gisteren na het eerste kabinetsberaad zeiden de ministers Kamp en Dijsselbloem... dat ze dat niet kunnen garanderen. Die 6 miljard die moet hoe dan ook bezuinigd worden. Er zou een verdeling zijn van een derde de belastingverhoging, twee derde bezuinigen op overheidsdiensten. Maar zeiden zij gisteren, die verdeling is niet meer zeker. Wat re wat, hoe reageert u daarop? Verbaasd. Uh, laat ik beginnen te zeggen dat het natuurlijk dramatisch is... dat elke dag tientallen bedrijven omvallen. Met name kleine bedrijven, bouwbedrijven, detail, Het is dramatisch. Dus het ene drama naar het andere drama maak ik mee. Dus uh, er moet iets gebeuren. Maar nou. verbaasd of... of uh, nou, kijk, het is verbaasd, toch... Verbaasd vind ik wel een hele lauwe reactie zei, van u. Nee, ik zeg die verbaasd. Zei ik verbaasd? Verbaasd? Ja. Oh, ik, nou, ik geval, ik ben, ben dieptroevig, zeg ik. Dat ik elke dag mensen spreek die... Ja, die, maar uh... ik bedoel verbaasd over uh, wat, arsje, wat... Oh, sorry. Uh, nee, sorry uh, Kamp en Duitsers ja, gisteren zijn. Het, het is één dat ding. We hebben dat natuurlijk al tijden gezegd tegen het kabinet. En ik denk dat ze op de goede weg zijn. Hoop ik op de goede weg zijn. Dat wat je ook doet, een lastenverhoging uit een boze is... De kern van het probleem is natuurlijk dat onze economie de laatste jaren niet gegroeid is. Overheidsuitgaven zijn wel gegroeid, want die worden gepland op basis van economische groei die niet gehaald zijn... Daar moet je ingrijpen. Ja, maar goed, dus nu gisteren zeiden ze dus... belastingverhoging nou ja, en bezuiniging, dat... het gaat gewoon door. Wat doet daar, u dan? Daar ben ik verbaasd over, want de berichten van de laatste tijd... waren juist dat ze zo verstandig waren. Ook omdat ze de 3% norm losgelaten hebben... en nu vastkoers op een vast bedrag van 6 miljard. Wat betekent dat we ongeveer 3,3% tekort hebben. Mm -hmm. Dat er verstandig beleid gevoerd zou worden. De btw-verhoging van vorig jaar is rampzalig geweest. Dat weet iedereen. Dat heeft geleid tot een inflatie... die ongeveer uh, 50% hoger is... als de landen om ons heen. Dus absoluut geen lastenverhoging. Ik heb ook gelezen de afgelopen weken... dat er gezocht wordt naar mogelijkheden... om bijvoorbeeld... Uh, gespaard vermogen in de vorm van... Bijvoorbeeld stam, heel ingewikkeld, maar mensen die dus... een, een fonds hebben, een stamrechtfonds hebben... Uh, waar ze niet aan mogen komen... Ja, slapend geld zeg maar dat moet vrijgespeeld worden. Dat is interessant, want als je dat vrijmaakt... dan krijgt de overheid... Zijn Deel via de belastingen en de consumentenbestedingen. Of de aflossing van de huizen. Dat is altijd ja. weer het risico uh, wat je niet helemaal kunt, kunt inschatten. Of het meer naar de bestedingen gaat of het aflossen van de hypotheken. Maar in ieder geval beide is goed voor de economie. Ja, maar dus ik, ik zeg heel duidelijk tegen het kabinet. Ik heb dat ook deze week weer gezegd. Het is ondenkbaar dat we nu buiten de lastenverhoging die we al hebben. We hebben natuurlijk een aantal lastenverhogingen. Neem bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Mm -hmm. We hebben 1,3 miljard meer premie te betalen. Maar maak uw zin even af, het is ondenkbaar dat... dat er nu lastenverhogingen komen... die dus uh, bijvoorbeeld in de vorm van belastingverhoging... in de vorm van premieverhogingen... buiten datgene wat al in het gegeerakkoord is... wat al heel ernstig en zwaar is. Dat maar, is 1,3 miljard. Ja, maar daarover zei ik dus juist... Uh, gisteren hebben die beide ministers gezegd... het is niet ondenkbaar. We kunnen niet garanderen dat die verdeling... 1 derde, 2 derde ja, gehandhaafd maar, blijft. Lastenverhoging ja, zit er wel in. En ja, het gesprek loopt nu... Op dit moment wil geen enkele minister iets garanderen. Dus ik ben nog steeds optimistisch. En ik zal ook het vuur na de schenen leggen. Geen lastenverhoging, geen belastingverhoging. Dat is dodelijk voor onze huidige economie... die juist zo leidt onder die lastenverhoging. Mm -hmm. Maar goed, u zou willen dat het kabinet zou investeren. Alleen daarvan heeft Dijsselbloem ook gisteren gezegd... Een investeringspakket, wat je eerst nog wel noemde... dat zal er niet van komen, want we hebben er gewoon geen geld voor. Nou, we hebben een energieakkoord in hoofdlijnen afgesloten... vlak voor het recess, zoals u weet. Ja. Uh, en daar staat grote bedragen en investeringen in. Het investeren van de huizen met een enorme uitrolactie... om de huizen dus, uh, zeg maar, energievriendelijk te maken. Uh, Behoorlijk investeren in de corporaties... wat ook vlak voor het recess besloten is. Dus be die, er zijn een groot aantal investeringen... Ja, en daarnaast zul je gewoon moeten zorgen dat de consumentenvertrouwen een keer terugkomt. Ja. Want dat is echt het echte probleem van Nederland als je vergelijkt met Duitsland en Frankrijk. De mensen zijn bang om geld uit te geven en vinden het gek. In een situatie waar de huizenmarkt de laatste jaren in een diep dal terechtgekomen is. De laatste berichten, gelukkig ook van gisteren uit de krant, zijn dat er een soort stabilisatie lijkt te zijn wat prijzen en zelfs het aantal huizen wat verkocht wordt iets aan het stijgen is. En de mensen zijn natuurlijk doodsbenauwd geworden voor hun pensioen. We het beste stelsel ter wereld, maar wij praten over afstempeling. Ja, maar als u dan zegt van het vertrouwen moet vergroot, dan uh, lijkt het wel alsof dat met een vingerknip te doen nee, is. Nee. Uh, minder werkloosheid, uh, groeiende economie, meer vertrouwen en alle dagen zon vul ik dan maar even aan. Ja. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn, nou, maar zo De zon, de zon helpt wel trouwens. Ja, maar, maar zo maar, werkt het natuurlijk niet. deel moet je uitzitten. Kijk, die prijzenbubbel in de huizen moet eruit. Nou, daar ben ik blij dat eigenlijk de meeste economen nu zeggen, die is eruit. Dan moet je wel zorgen dat er voldoende geld is voor de mensen om weer een hypotheek af te kunnen sluiten. Nou, dat gaat dan richting het gesprek wat we over de banken gehad hebben. En wat de pensioenen betreft vind ik eigenlijk dat je gewoon nou eens een keer duidelijk moet zeggen, jongens, de komende jaren wordt er gewoon niet afgestempeld. Dat is niet nodig. Het de, de, de, de gespaarde vermogen is extreem groot. We hebben twee keer ons nationaal product Gespaard. Een derde punt is, gaat ook weer. Of een heel ander punt, als er geïnvesteerd zou moeten worden, kijk ook eens een keer naar aantrekkelijke investeringen vanuit die pensioenfondsen, waar natuurlijk ontzettend veel geld in is, wat geen enkel land ter wereld heeft. Mm -hmm. dat pensioen, die pensioenfondsen hebben enorme potten geld ja. staan, ja. maar dat is het ook niet voor niks, natuurlijk. natuurlijk. Uh, ja, je zou wel kunnen zeggen, gebruik dat, maar daar gaan de pensioenfondsen natuurlijk zelf over. Ja, maar als, het, als er proposities, als het voorstellen komen, waar het interessant rendement is. Ik heb ook genoemd, bijvoorbeeld verkoop een deel van de, de, van de aandelen van de gasunie, Hou het meerderheidspakket bij de, bij de overheid. Dat is belangrijk voor de vitale infrastructuur. Maar het minderheidspakket. Er zijn interessante rendementen die daar gehaald worden. Tenet Er uh, zijn heel veel andere zaken waar de, de, de pensioenfonds op een interessante manier... met een goed rendement... Dus moet ik altijd goed rendement halen. Want het, uh -huh. gaat, het gaat uiteindelijk over de mensen die gepensioneerd worden. Maar daarmee ook de Nederlandse economie zouden kunnen versterken. Een stuk extra kapitaal brengen in Nederland. In een tijd dat de overheid nauwelijks kan investeren. Ja, meneer Kuiper, kijk u ook even aan. De, de, de, de gelden uit de pensioenfondsen inzetten. en daarmee de economie ook weer in gang zetten. Dat is een interessante gedachte. Ik denk ook dat we die eens wat verder zouden moeten ontwikkelen. Uh, ook mijn partij heeft daarom uh, gevraagd in de, in de Kamer uh, of dat kan. Dus wel de vraag uh, waar zou je dan in moeten investeren. Hè? Dus het moet renderen. Ja. En dat is natuurlijk voor Nederland ook wel een beetje de vraag... in welke sectoren moet je dan precies uh, investeren. We zijn in het verleden veel kapitaal naar het buitenland kwijtgeraakt. Ook toen de bedrijven grote winsten maakten... werd er eigenlijk vooral geïnvesteerd in het buitenland. En dat zou je uh, moeten zien om te draaien. Maar dat betekent dus ook iets over inderdaad, sectoren, hè, waar dat dan in moet. En dat hangt volgens mij ook wel samen met een ander probleem. Uh, de industrie, de, de sectoren, de, de zich ontwikkelende sectoren in Nederland. Nou, dat over die pensioenen. Het kabinet is natuurlijk in een positie die niet te benijden is... Zes miljard is afgesproken met Europa. Eigen, Dat moet in elk eigenlijk geval. Eigenlijk had het al negen miljard dus moeten zijn... als we het allemaal volgens het boekje hadden gedaan. Maar goed, men heeft ons dan niet opgeknoopt nu aan de drie procent. Uh, en zes uh, miljard is natuurlijk heel veel. Aan welke knoppen moet je nu eigenlijk nog draaien? Dus zijn er zijn wel wat afspraken al gemaakt. Ja. Uh, in het begin voor de zomer minister Schippers... 1 miljard afspraak met de zorgsector, uh, uh, kostenreductie, hè, besparingen. Ja, dat moet allemaal natuurlijk ook een beetje gaan uitwerken. Um, ja, wat de, dat betreft, die bezuinigingen, die, die werken natuurlijk nodig, veel he? langzamer door dan bijvoorbeeld belastingverhogingen. Want daarvan kun je direct het effect ja, zien. Ja, ja. Dat zou je ook direct aan Brussel kunnen presenteren, natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, en we hebben natuurlijk bij de woningcorporaties ook een bepaalde heffing nu uh, aangebracht. Uh, ook uh, gaat ook om natuurlijk ruim mm -hmm. uh, anderhalf miljard. Ja, maar dat moet, kan allemaal nog een beetje binnenlopen. Hè? Ja. En, en tegelijkertijd is, is de tijd er bijna niet meer. Nee, nee. U, u noemt een akkoord. Uh, Windjes noemde net ook al het sociaal akkoord, het energie. Akkoord. Heel even over dat sociaal akkoord. Uh, daar is eigenlijk nog helemaal niet zoveel voor geregeld. Hè. Er is deze week dan een subsidieregeling uh, uh, van gang gegaan. 600 miljoen voor banenplannen. Dat zijn alleen nog maar plannen. Althans, die moeten zelfs nog ingediend worden. Dat zijn nog geen banen natuurlijk. Gaat dat allemaal niet ontzettend langzaam, meneer Wintjes? Ja, het sociaal akkoord heeft een aantal aspecten. Hè. Ja, zeker. Punt 1 ging het eigenlijk om de grote hervorming in Nederland. Arbeidsmarkt, WW... Participatie, Dus de, de banen voor de gehandicapte mensen. Ja, allemaal nog niet echt van de grond gekomen. De wetsontwerpen, zoals ik eerder al zei... de wetsontwerpen gaan hopelijk nu... het is mij gegarandeerd, het is mij beloofd... de komende weken naar de Kamer. Dan gaan we, die, dan gaan we deze wetten zo snel mogelijk invoeren. Dan kom ik weer terug op het begin van ons gesprek... ook uh, de flexibele arbeid gaan regelen. Dus oneigenlijk gebruik van constructies internationaal gaan we regelen. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat we, wanneer we dat snel nu naar de Kamer brengen... en hopelijk de Kamer, Tweede en Eerste Kamer... dat laatste wordt, er wordt een steeds groter probleem... in staat zijn om deze wetten zo snel mogelijk goed te keuren. Dan kunnen ze snel kunnen we aan de gang. Daarnaast hebben we natuurlijk een onderwerp als... bijvoorbeeld de, de, de crisiscommissie die gaat over die 600 miljoen... Nou, dat zijn die banenplannen ja, die er ingediend ja, kunnen ja, gaan worden. Ja. Waarvoor iedereen zijn plan mag, uh, mag geven. Dat is, nou ik denk ook dat een kwestie van, van de komende weken is. Er zijn plannen ingediend. U weet wel hoe ingewikkeld die plannen het zijn. Die moeten over zoveel schrijven voordat is, je daar een het, subsidie het voor loskrijgt. Het probleem is natuurlijk altijd dat je dus een trend in de economie probeert terug te draaien. Nou, het verhaal van de huizenbouw zie je ook wat je ook doet. Je moet op een gegeven moment toch even de lucht uit die markt hebben. Dat, die is eruit en nu kun je dus gaan stimuleren. En dan helpt enorm bijvoorbeeld een groot isolatiebouwprogramma... bestaande woningen... Corporatische woningen dat dan weer zijn een in dat paar energieakkoord zit, exact. En dat helpt ook voor de werkgelegenheid het helpt ook voor de economische groei. Ja. U, dat sociaal akkoord nog even, hoe belangrijk is dat eigenlijk nog? Want uh, aanvankelijk was er dus een sociaal akkoord... en in ruil daarvoor zette het kabinet uh, de, de 3 miljard bezuinigingsplannen in de ijskast. Inks van dat akkoord was nog niet droog... of toen kwam er toch 6 miljard bezuinigen om onze oren. In hoeverre is daar nog vertrouwen in? Ik heb volledig vertrouwen in. Het sociaal akkoord staat als een huis... Er is dus nooit afgesproken dat wanneer bepaalde bezuinigingen... alsnog door zouden gaan dat het sociaal akkoord van tafel is. Behalve wanneer op het trein van het sociaal akkoord zelf... die maatregelen genomen zouden worden. Bijvoorbeeld als de WW alsnog. We hebben als over de WW gemaakt als alsnog daarop extra bezragen zou worden, dan is het sociaal akkoord weg. Of de nullijn bijvoorbeeld. De nullijn is geen onderdeel van het sociaal akkoord. Wel in de gezondheidszorg? Oh nee, de gez Nee, dat is niet het Dat is gezondheidszorg. Ja. Dus het staat als een huis. Interessant is ook, als je met, als je met Europa praat, dan wordt Nederland heel sterk gevolgd op het hoe, hoe, hoe zijn we in staat, hoe snel zijn we in staat de grote hervormingen. Door te voeren die we vastgelegd hebben in het sociaal mm -hmm. akkoord. Dat geldt ook voor de participatie. Onderkant uh, Nou, Hoe eerder dat door de Kamer is, hoe beter. En ik denk dat we dan uh, ook ten opzichte van veel andere landen volop voor liggen. We hebben ja. dan akkoorden bereikt over hele moeilijke onderwerpen. Denk aan ontslagstelsel, denk aan flexibiliteit, denk aan de WW. Waar andere landen lang niet aan toe zijn. Dus ja, u, hoe eerder, hoe beter. U zegt dat het sociaal akkoord staat als een huis. Uh, deze week, of misschien eind vorige week... zei Hans Biesheuvel, voorzitter van ja. MKB Nederland... Ja. Uh, dat hij niet langer voorzitter zal zijn van ja. MKB Nederland. Hij ja. ervaarde uh, uh, dat voornemen van het kabinet... om toch 6 miljard te bezuinigen als een klap in zijn gezicht. Hij voelde zich echt besodemieterd. Als ik het maar even in mijn eigen woorden uh, mag zeggen. En hij zei ook dat hij er spijt van heeft... dat hij dat sociaal akkoord heeft gesteund. Toch een hele grote sector, dat MKB. Ja. Nou, kijk, uh, uh, hoe kan het dat, was, dat hij dit zo ervaart en dat u zegt dat het sociaal akkoord staat als een huis? Nou, kijk, het sociaal akkoord hebben we samen afgesloten. Hij en ik aan de werkgeverskant samen met LTO Nederland, de boeren. Ja, de als een hele rij mannen toen achter de tafel. Een historisch staat, een, akkoord werd Alleen genoemd. de frustratie, met name van verkleinondernemingen. Kijk, als je op dit moment je winkel hebt en je kleine bouwbedrijven hebt. En je ziet dat je, dat je, dat je, dat je klanten weglopen en je ziet dat je failliet gaat, oude bedrijven dan krijg je een soort woede over je heen... waardoor je nou moet het een keer afgelopen zijn. En dat vertolkt uiteraard uh, Hans Biesheuvel... die zelf natuurlijk altijd ondernemer geweest is. Ja, MKB, een soort, een soort, motor ja, van ja, precies, het Nederlands de bedrijfsleven, de soort, wordt altijd gezegd. De, de 80, 90 procent van mijn leden is ook MKB. We hebben Nederland is een MKB-land, los van een paar hele grote concerns. Ja. Er is natuurlijk een gevoel van, jongens, het moet iets gebeuren. En als je dan weer leest 6 miljard, en dan ook nog hoort dat dat zou kunnen gebeuren in de vorm van lastenverhoging... dan heeft hij gezegd dat zal niet gebeuren. Ja. En ik zeg hetzelfde, lastenverhoging kan niet. Een, een ja, wat zal uw waar consequentie of... zijn? Want zijn consequentie, ik weet niet of dit de enige reden is... maar hij heeft dus gezegd, uh, ik ben diep teleurgesteld. Een klap in mijn gezicht. Als nou die lastenverhoging toch doorgaat, wat is voor u dan de consequentie? Nou, dan zullen wij in ieder geval niet akkoord gaan... en ons, uh, al onze middelen gebruiken om dat bijvoorbeeld in ons overleg met de Kamer... om te proberen dat tegen te houden. We zijn en wat betekent een dat voor, voor uw voor handtekening onder het sociaal akkoord? Nee, zolang het sociaal akkoord... Uh, niet geschonden wordt, staat mijn handtekening. En ook die van Hans Biesheuvel. En ook die van Ton Heerts. Dat is afspraak. Je kunt een sociaal akkoord alleen maar opzeggen wanneer er, wanneer er uh, afgeweken wordt van de afspraken. Nee. En zolang dat niet gebeurt, staat dat sociaal akkoord. Nee. Maar ik heb natuurlijk wel tegen het kabinet gezegd, los van het sociaal akkoord vinden wij als ondernemers bijvoorbeeld 1% extra btw-verhoging. Wat natuurlijk voor de detailhandel rampzalig is. Onmogelijk. Nou, ik heb de indruk dat het ook niet doorgaat nu. Uh, en al andere belastingverhogingen vinden we eigenlijk ook onacceptabel. Dat weet het kabinet. Onacceptabel is een zwaar woord, hè? Ja, in de het is, het is, ja maar ik ben geen politicus. Nee, maar goed, Ik vertegenwoordig werkgevers. U spreekt werkgever, wel politici werkgevers. aan. We zitten in een land waar de collectieve lasten gestegen zijn in een paar jaar tijd van 45 naar 50%. procent. Dat kan niet meer. We draaien door. De accijns brengen niet meer op wat men verwacht heeft. Mensen gaan over de grens hun bier kopen. Uh, de de belastingsschijven zijn, zijn echt doorgedraaid. Mm -hmm. Dus het, het werkt ook niet meer. Het functioneert niet meer. Blas, lastenverhoging is geen antwoord meer op de problemen van deze tijd. Nee. Meneer Vendrik, u, u zit geïnteresseerd te luisteren naar het verhaal van Windjes. Uh, en u glimlacht ook af en toe. Dan ben ik nieuwsgierig naar die glimlach. Nou. Is dat de glimlach van de Algemene Rekenkamer? Of ja. de ex-politicus Kees Vendrik? Ik ik, ik moet zeggen, uh, u had het net over de zon. We hebben een prachtige zomer. En uh, dat heeft de regering dan toch maar mooi voor elkaar gekregen. Dat de zon uh, flink is gaan schijnen. Anderlijke dus, uh, zon. Ik... Uh, ik uh... Ik heb een goede dag vandaag. U onthoudt u even van commentaar? Ja, zeker. Begrijp ja, ik. Goed. Uh, in, de, in de Telegraaf vandaag een groot commentaar staat... Uh, dit kabinet heeft draagvlak nodig voor de noodzakelijke dingen die er moeten gaan gebeuren. Rest niets anders dan de plannen bij te stellen in een tussenformatie, de coalitie te versterken. Hm. U zei zojuist ook al, meneer Wintjes: het is lastig om ook draagvlak in de Eerste Kamer te vinden. Wordt hoe langer, hoe belangrijker. Een tussenformatie? Zou dat een idee zijn? Kijk, Andere partijen erbij be betrekken? Kijk, we beginnen uit... Toch zijn echt signalen, ik zei het al, betere signalen. De export gaat beter. Ook de verwachting voor het tweede half van het jaar... van het Centraal Planbureau zijn duidelijk beter. Het laatste waar we het behoefte aan hebben is echte politieke onrust, uh, verkiezingen, een kabinet nee, nee, nee. dat valt. Nee, tussenformatie, dat ja. zijn geen verkiezingen. Dat is dus een extra partij erbij doen in het kabinet, zodat het er in ieder geval een grote draaf ligt. In de Nederlandse historie is dat gewoon een crisis. Er komt een nieuw kabinet. Daar is het laatste waar ik op dit moment behoefte aan heb. Gewoon volle kracht vooruit. En zo'n tussenformatie is volgens u niet denkbaar? Nou, wij gaan er überhaupt niet over. Nee, ik maar wil... vraag wat nee, u ervan het, vindt. Het roept de onrust. Suggestie. Ik zei net tegen u, consumentenvertrouwen. Dacht u nou echt dat de mensen meer vertrouwen weer krijgen... als plotseling er een kabinetscrisis is? Want het is kabinetscrisis bij een tussenformatie. En dat we dan opnieuw gaan formeren. Alles wordt weer stilgelegd. De wetsontwerpen moeten door de Kamer heen. Over de hervormingen. Dat alles wordt vertraagd. Dus absoluut niet. U dringt aan op haast. Ja, maar stelt Volk u zich dat eens even praktisch voor. Het is zelfs eerder geopperd. Hè, dit ja, idee van de tussenformatie. En, Ik en daarom dat, wonderlijk uh, dat het nu van opnieuw. Boksel opkomt. dat ook al een keer genoemd heeft. Maar stelt u dat zich eens voor. Betekent dat een aantal ministers uit het kabinet moeten uh, vertrekken. Omdat er dan op die plaatsen weer andere ministers komen van een of andere partij? Of misschien gewoon van een partij. Een aantal ministers ja. erbij. En wat betekent dat voor het regeerakkoord dat destijds gesloten is? Je hebt inderdaad gewoon een, een crisis. En je hebt. Uh, je moet een nieuw kabinet heronderhandelen. Dat is de situatie die maar je Maar goed, hebt. de situatie die we nu hebben is ook... dat dit kabinet geen draagvlak heeft in de Eerste Kamer. Dat dus de haast, zoals u die uitspreekt, meneer Wintjes, soms niet zal uh, uh, lukken. Dat er geen resultaat zal zijn... omdat bijvoorbeeld de Eerste Kamer daarmee niet akkoord gaat. Ja, kijk, weet u... Um, ik, ik denk dat je Kuiper. dat de Eerste Kamer deze rol heeft gekregen... heeft zichzelf niet gezocht. Dat is al heel vaak uh, ook door leden van de Eerste Kamer naar voren gebracht. Maar, nee, als maar je het is dicht wel de werkelijkheid. Het, het is de realiteit van nu. En je gaat ervan uit dat de Tweede Kamer er helemaal achter gaat staan, dat moet je ook maar zien. Maar men gaat er steeds van uit dat je met plannen komt en de Tweede Kamer, ook de regeringsfracties, die, die knikken braaf overal ja tegen, dan ga je er vanuit. Dan verplaatst de politiek zich in deze omstandigheden naar de Eerste Kamer. Dat is wat je krijgt. Dus de Eerste Kamer gaat een rol spelen die ze zelf niet heeft gezocht. Maar die ja, natuurlijk ook wel weer hoort bij het politieke karakter van de Staten-generaal. Ja. Het moet ook getoetst en gekeken worden. En ik hoor ook aan u. Een tussenformatie is daarin geen nee, oplossing. Dat lijkt me niet. Dat gaat het nee. niet nee. gebeuren. Goed, het is inmiddels zes minuten over half twaalf. U luistert naar Troskamer Breed. Wij hebben ook, en die is nog heel erg stilgebleven, Kees Vendrik aan tafel van de Algemene Rekenkamer. Ja, meneer Vendrik, iedereen vreest de bezuinigingen die daar komen. Maar met u gaan we praten over wat er eigenlijk terecht is gekomen... van de eerdere bezuinigingen. Want daar doet de Algemene Rekenkamer onderzoek naar. Er moest voor tientallen miljarden op de overheidsuitgaven bezuinigd worden... sinds de uitbraak van de crisis, 2008. Dan nou bleek uit een rapport dat in mei uitkwam van de Rekenkamer... dat die bezuinigingen helemaal niet zijn bereikt. En ik begreep dat er geen onderliggende plannen zijn... Dat lijkt mij toch heel raar. Dat je wel een uitkomst zegt, zoveel moet er bezuinigd worden... maar dat je geen plannen hebt waar, hoe die bezuinigingen bereikt worden. Um, zoals je het nu formuleert, klopt dat niet helemaal. Uh, nou, ik generaliseer het een beetje, want het gaat ja, om een deel van de bezuinigingen. Ja, over natuurlijk. tientallen miljarden bezuinigingen, dat klopt. Uh, als je alle pakketten uh, van het eerste kabinet Rutte... het lenteakkoord van vorig jaar, het huidige kabinet Rutte... Uh, bij elkaar optelt uh, en je neemt de 6 miljard die in de pijplijn zit mee dan moet er inderdaad voor een bedrag in de orde van 52 miljard euro... structureel uh, omgebogen worden. En dan zijn er twee soorten uh, maatregelen. De overheidsuitgaven zelf worden minder. Dus dat zijn de ambtenaren salarissen, salarissen? dat kan bij defensie, justitie, de zorg, het onderwijs. Uh, kortom, wat de politieke meerderheid daarover besluit. Dat zijn dus de uitgaven die uh, worden verminderd... ten opzichte van wat oorspronkelijk in de boeken stond. En de andere categorie zijn natuurlijk de lasten, maar. de belastingen die omhoog kunnen. Uh, waar de heer Wintjes zojuist uh, in uh, duidelijke taal over sprak. Vel ik. tegen. Uh, het merendeel van die 52 miljard moet nog gaan komen... 2013 is eigenlijk het eerste jaar waarin er eigenlijk een forse stap gezet wordt. Maar we zijn nog lang niet aan die 52 miljard. Dat bedrag wordt pas bereikt in 2017. Maar zover zijn we nog lang niet. Dus je ziet nu pas voor het eerst... dan kunnen wij ook als algemene rekenkamer kijken... waar zien wij die bezuinigingen nu terug. Um, wat wij natuurlijk ook bekijken in ons werk, eh, als er inderdaad bezuinigd wordt, bijvoorbeeld bij uitvoerende organisaties, Zoals? inspecties, eh, maar dit kan ook op organisaties zijn als het UWV, ja. of de sociale Verzekeringsbank, of het Staatsbosbeheer. Er zijn natuurlijk talloze publieke organisaties die met elkaar de publieke zaak maken. Daar wordt ook op bezuinigd. Dan proberen wij natuurlijk na te gaan, als daar 10, 20 procent van het budget afgaat, wat is het plan? Wat gaat daar gebeuren? Daar zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar. Wij kijken natuurlijk graag naar een goede bedrijfsvoering. Uh, als je publiek geld goed wil laten besteden... dan hoort daar een goed plan bij uh, wat deugt, wat klopt. Ja, en tot waar mijn geld, verbazing lees ik dan in uw rapport dat die plannen er vaak niet zijn. Een deel, voor een deel van die uh, bezuiniging geldt dat die plannen niet zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Rijk. Uh, uh, er is een groot programma, compacte Rijksdienst... waar er fors bezuinigd wordt op de departementen zelf... Dat uh, betekent minder ambtenaren, dat betekent dat er minder uitgevoerd wordt, minder bedacht wordt. Kortom, zeg het maar, Rijk, zeg ja. het maar, politiek. Uh, vragen wij dan als Algemene rekenkamer waar wordt die bezuiniging van een kleine uh, 800 miljoen euro behaald. Uh, en voor een deel geldt dat die plannen nog niet klaar zijn, maar dat de bezuinigingen voor een deel ingeboekt zijn. Dat zie je ook bij uitvoeringsorganisaties. De bezuiniging is al opgelegd. Die wordt daar dan wel mee gehaald. Maar het plan wat erbij hoort om te zorgen dat dat op een beetje fatsoenlijke manier landt... in zo'n uitvoeringsorganisatie, dat plan is er nog niet. Is nog niet geaccordeerd, is nog niet afgestemd. Of de wetgeving die daarvoor nodig is, is nog niet door de Kamer. Kortom, je ziet daar allerlei fricties... En daar leggen wij in ons rapport natuurlijk de vinger bij, ja. want uh, dat is natuurlijk een manier van bezuinigen die wat ons betreft beter kan. En daar zou de politiek, uh, kabinet, Tweede Eerste Kamer gewoon een stap vooruit moeten zetten. Ja, nou lees ik ook minister Blok, minister van Rijksdienst, hij is verantwoordelijk voor nou, bijvoorbeeld de totstandkoming van een kleinere overheid, hè, waar de politiek het al zo lang over heeft. En minister Blok zegt dan gewoon, het komt gewoon goed, ook ja. zonder plannen. Dat neem mij ook een hele mooie manier van Nou, Als je voor een deel puur financieel kijkt, is dat ook zo. Want het is zo, dat hoe gaat dat met bezuinigen? En er is een politiek akkoord, een, een kabinet heeft een stap gezet... er is een miljoenendaal, een regeerakkoord... en dan zijn er begrotingen van departementen... en die worden gewoon neerwaarts bijgesteld. Gewoon dan, minder geld? Men krijgt gewoon letterlijk minder geld, zo gaat dat. Ja. En daar hoort, als het goed is, een net plan bij... dat de minister zich ook verantwoordt uh, in de Staten-Generaal... hoe er bezuinigd wordt... Uh, en of dat wellicht ten koste gaat van politieke ambities. Of dat een bepaald deel van de publieke uitvoering niet meer kan plaatsvinden. Ja, Even, dat zou zo moeten. Ja. Maar er wordt inderdaad altijd bezuinigd. De ja. Departementen krijgen minder geld. Maar het kan ook tot ongelukken leiden. Uh, ja, dat een, dap, een departement, uh, dat hebben we ook gezien... de afgelopen jaren ineens een soort betalingsstop moet invoeren... omdat er ineens geen geld blijkt. Dan is er verkeerd gepland, niet goed uh, vooruitgekeken... naar hoeveel geld er minder komt, waar dat dan moet landen. Het kan ook betekenen dat uitvoeringsorganisaties ineens uh, op dag 1 veel minder geld krijgen. Dat leidt dan tot een probleem, maar vervolgens komt er weer geld bij. Ja. Dat hebben we in 2012 ook gezien. Dus kortom, goed bestuur is hier heel erg relevant. Ziet u dat risico ook aankomen met de, uh, met de nieuwe bezuinigingen die er nog aan moeten komen? Zeker, daarom hebben we dit voorjaar toch al, ook al waren de bezuinigingen nog lang niet op die 52 miljard. Mm -hmm. Maar we zien al aankomen. Dit is een krachttoer uh, die we in Nederland zelden hebben gezien. En dit gaat de publieke zaken in het hart raken. Dat doet een enorm beroep op een kabinet, op een parlement... om met hele goede informatie, tijdig en goed... zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren ook de uitvoerende organisaties, de mensen die afhankelijk zijn... van de overheid zelf, dat iedereen weet wat kunnen we verwachten... en hoe wordt dat geld bespaard, wat betekent dat voor ons allemaal. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook een investering... in vertrouwen van mensen in hoe dit land er straks, na die 52 miljard euro aan besparingen uitziet. Ja, wat mij nou zo verbaast is als het CPB... zoals deze week met allerlei toekomstvoorspellingen komt... dan zijn alle politici in rep en roer. O jee, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Maar van de rapporten van de Algemene Rekenkamer... en dat is toch de wijsheid achteraf, zeg maar... de, de waarheid over de werkelijkheid, zoals we dat dan noemen... trekken politici zich veel minder aan. Hoe komt dat nou toch? Nou, ik vind het eigenlijk wel meevallig. Ik, ik snap wel dat de politiek geïnteresseerd is in de toekomst. Uh, dat zijn we natuurlijk allemaal, want dat is waar we naartoe gaan. En het verleden, dat hebben we gehad. Ja, maar uh, goed, als, dat... als uit uw berekeningen blijkt dat het in het verleden allemaal niet goed is gegaan... dan zegt dat toch ook iets over de toekomst? Ja, en, maar zo, uh, op die manier krijgen wij ook voldoende interesse en entree bij de politiek. Uh, omdat precies wat u net zei, uh, de komende jaren gaat er nog een forse klap komen... En dat doet dus een enorm appel om verantwoord te bezuinigen en verantwoord te hervormen. En we zien de, de leden van de afgelopen Rekenkamer regelmatig in de wandelgangen van de Eerste Kamer. En dan informeren ze commissies van de Eerste Kamer. Dus eh, parlementariërs, althans aan onze kant, wat ik kan waarnemen, die zijn uh, geïnformeerd. Het is een beetje een algemeen probleem in Nederland. Hè? Dus we zijn goed in nadenken over beleid. En de uitvoering hangt er dan een beetje bij. Precies, terwijl daar we, toch uiteindelijk ja, de slag gemaakt moet precies, worden. Ja. Ja. Wij hebben er ook de vinger op gelegd uh, in ons rapport. En ik heb wel het idee dat dat ook wel landt, dat de dingen wel aan het bijdraaien laat, zijn. Laat ik u een goed voorbeeld geven. We hebben een verzoek gekregen van de Eerste Kamer. De collega's van de heer Kuiper, uh, mede mogelijk gemaakt dankzij staatssecretaris Dekker van het Onderwijs. Het gaat over een grote aanpassing rond passend onderwijs. Dat is zorg uh, voor leerlingen met een speciale leerbehoefte in het onderwijs. Uh, dat is een operatie die gaat volgend jaar van start. En men heeft eigenlijk een soort verzoek gedaan aan de Rekenkamer. Kun je een soort tussenstand maken. We hebben gezegd dat we het gaan doen. Dat hele nieuwe systeem. Ik, ik zal u niet vermoeien met de details. Maar de vraag is eigenlijk hoe staan we ervoor. Ja. En dat is eigenlijk een soort niet wachten totdat uh, de werkelijkheid waarheid is geworden. Maar gewoon kijken hoe de toekomst eruit ziet. Uh, ook daar zien wij worden we regelmatig gevraagd omdat politici geïnteresseerd zijn in een goede uitvoering. Uh -huh. Uh, nou, hulde daarvoor. U zei net al een paar keer... Ik, wij als Algemene Rekenkamer vinden ook dat er verantwoord bezuinigd moet worden. Hè? De effecten moeten duidelijk zijn van de bezuiniging. Nou begrijp ik dat er sommige uitvoerende diensten zijn... die gewoon gezegd hebben... Ja, als dit de bezuinigingen zijn, dan kunnen wij niet meer ons werk doen... zoals we dat zouden willen doen. Ja. Bijvoorbeeld de voedsel- en warenautoriteit. Ja. En dat is toch een hele belangrijke. Zorgt Zeker. voor de hygiëne en voor de controle in bijvoorbeeld de horeca... zorgt ook voor de voedsel wat vanuit het buitenland naar Nederland komt. Is dat niet zorgwekkend dat er zo bezuinigd wordt... dat zo'n dienst zijn diensten niet meer goed kan uitvoeren? Ik de vraag of er bezuinigd wordt is aan de politiek, daar gaat er geen kamer niet nee, over. Nee, maar ik vroeg wel of wij, het niet zorgwekkend is. Waar wij wel over gaan, tenminste wij denken dat we daar verstandige opmerkingen over moeten maken... is dat uh, bij uh, lagere budgetten, bijvoorbeeld voor de voedsel- en waterautoriteit... speelt ook bij de Belastingdienst, daar hoort een plan bij. Anders gebeuren er gewoon ongelukken. En daar kom je ineens. En het mag ook niet zo zijn dat uitvoerende organisaties zelf of leidinggevende ambtenaren... als het ware in de rol van de politiek gedrukt worden... en ja. zelf maar moeten kiezen wat er dan minder moet. Ja, ja. Eigenlijk een politieke keuze moet maken. Nou, Ik laat bijvoorbeeld als voedsel en ware autoriteit... het is een fictief voorbeeld... Ja. ik laat de vleessector maar een beetje gaan. Ja. Want daar hebben nee, we geen tijd meer voor. Ja. Dat hoort een politiek besluit te zijn. De politiek besluit tot bezuinigen... dan vinden wij ook dan, is het aan de politiek om dan met een dekkend plan te komen... wat dat voor uitvoerders betekent. Ja. En, en zij dat... moeten dat dan uitvoeren. Maar vindt u dat de Kamerleden daar altijd voldoende inzicht in hebben? Nee, daarom in ons rapport in januari, wat ging over al die uitvoerende organisaties, ook gezegd... dit gaat uh, een paar procent minder budget te boven. Dat, dat weten we nog wel te realiseren. Als het om dit soort bedragen gaat, moet het parlement veel beter geïnformeerd worden vooraf over de mate van bezuinigen die neerslaan in, bij al die uh, publieke uitvoerders... Mm. en wat voor plan daarbij hoort. Ja, ja. Uh, die aanbeveling is nog niet door het kabinet overgenomen. Mm. Dat zegt u zo mooi onderkoeld. Die aanbeveling is maar... nog niet door het kabinet. <laughs> en Wintjes knikt, want u vindt het wel zorgelijk, meneer Wintjes. <coughs> Kijk, ik, ik, heb een, ik heb een heel, heel duidelijk voorbeeld. Uh, het kabinet heeft besloten te bezuinigen op buitenlandse zaken... En in een, de ambassades. En dan gaan ze plotseling zeggen: dan gaan ambassades dicht, de generaal dicht. Kijk, dat is onverantwoord bezuinigen. Dat is gewoon bezuinigen in de sfeer. We moeten geld vinden. Een ambassade kost zoveel, af en een paar sluiten, we hebben het geld binnen. Maar de consequenties, en het zou leuk zijn als de Rekenkamer dat ook in de toekomst een keer zou kunnen bekijken, voor de aanwezigheid van Nederland en dus Nederlandse economische belangen in die landen waar je gaat sluiten, die wordt niet naar gekeken. Als wij kort geleden onze nieuwe koning zien gaan naar München samen met 150 bedrijven, en daar erg een hele goede, een hele goede missie hebben... omdat dat deel van Duitsland ongelooflijk belangrijk voor Nederland is. En een week later kondigen we aan dat we ons verkoopkantoor... het consulaat-generaal gaan sluiten. Dan is dat gewoon alleen maar ingegeven door geld en niet door wijsheid. En dat is wel eens de zorg die ik zie bij bezuiniging. Ja, goed. Dat zijn dan uh, de za het zaken doen met het buitenland. Ja. Het buitenland doet ook graag zaken met ons, meneer Kuiper. Mm -hmm. Want uh, KPN uh, gaat misschien worden overgenomen... Door uh, Amerika Mobiel van uh, Carlos Slim. U was uh, voorzitter van de parlementaire commissie van de Eerste Kamer... die onderzoek heeft gedaan naar de privatisering van staatsbedrijven. KPN was vroeger zo'n staatsbedrijf. Um, hoe kijkt u eigenlijk aan tegen die mogelijke overname? Vindt u dat een uh, goed idee? Ik, of? ik, uh, ik heb, daar, ik heb uh, deze week uh, vragen gesteld. Uh, dat is wel uitzonderlijk. De Eerste Kamerleden uh, vragen, vragen nooit zoveel. Maar ik heb nu toch reden gevonden om uh, vragen te stellen. Kijk, Het gaat natuurlijk om het, na het netwerk. Het gaat om de vaste infrastructuur van KPN. Toen ja, u heeft die vragen gesteld aan minister Kamp aan he, minister van de Economische Zaken. Ja, toen PTT uh, um, werd verzelfstandigd op afstand gezet van de overheid, geen staatsbedrijf meer was, hè, waardoor de werknemers ook geen ambtenaren meer waren, maar gewoon werknemers. Uh -huh. Toen is heel snel besloten tot privatisering, eigenlijk binnen een paar jaar, overrompelend snel. En eh, toen is die vaste infrastructuur is meegegaan naar de KPN. Eigenlijk is er toen niet goed over nagedacht. Als we het dan hebben over de vaste infrastructuur, dan ja, het gaat zijn dat de lijnen, uh, inmiddels natuurlijk ook digitaal en dus alle en de, de zendmasten. Dus de hele infrastructuur die nodig is voor telecommunicatie... In Nederland. En de KPN beschikt toch gewoon over de belangrijkste infrastructuur die we hebben. Ja. Um, Het dus de, de, de, is de, de grootste marktmacht wat dat betreft in Nederland. Maar niet alleen uh, consumenten maken gebruik he, om te bellen van die vaste infrastructuur... maar ook overheidsdiensten, he, ook uh, veiligheidsdiensten. Defensie, er gaat heel veel dataverkeer justitie. over dat netwerk. Um, en dat en... komt allemaal in handen nu van die meneer Carlos Slim. En vindt u dat een goed idee? Ik vind dat geen goed idee. Nee, ik vind dat met, laten we zeggen, 60% of 65% van de Nederlanders... een aantasting van ons publiek belang. Uh, ik vind dat in het verleden de politiek daar ook inderdaad uh, fouten is geweest. Uh, ik vind het moedig van de uh, oud-minister Vermeend... dat hij dat zelf ook zegt, ook over zijn eigen rol. Ja, heeft dus in zo 2001 gezegd. is er nog de vraag gesteld of het netwerk afgesplitst zou moeten worden. Die offender zat toen in de Kamer, was er volgens mij toen ook voorstander van. Dat alsnog gekeken zou worden of die infrastructuur in publieke handen zou komen... Be ja, een beetje zoals we daar... ook gedaan hebben met de energie. Ja, maar daarvan uh, zei de minister toen, dat kan niet meer. Hè? Ja, dat, zou, dat vraagt aan enorme investeringen. Nou ja, we praten nu over pijnlijke bezuinigingen op dit moment. Hè. Ons land staat er niet goed voor. Dus die optie. Nou, ik heb het gevraagd door aan de minister. Um, is overwogen of wordt nog overwogen om de vaste infrastructuur af te splitsen van KPN? Soms ja, ook in maar, sommige maar, andere maar het is landen. eigenlijk een vraag waarop u zelf het antwoord al ja, weet. Want er is gewoon helemaal he, geen geld soort, voor, natuurlijk. De, de overheid is een soort partij geworden in een soort, in een belangenafweging uh, en kan het zich niet veroorloven. Maar ja. u vroeg of ik het een goed idee vind. Ik vind het dus het niet een goed idee. idee. Nee. Het staat op gespannen voet ook met de oorspronkelijke bedoelingen die we hadden met die privatisering. En de politiek is hiermee ook heel veel greep kwijtgeraakt... Nou ja, op een vitale infrastructuur in Nederland. Ja, maar het was misschien wel pure geldzucht hè, in dat tijd. Ik heb uw rapport er nog even bijgehaald. En u schrijft hier... Het kritisch vermogen van de Tweede Kamerleden lijkt af te nemen... naarmate er forse inkomsten gegenereerd kunnen worden... zoals bij de besluitvorming over de beursgang van KPN. Ja. Er was gewoon geld te verdienen. Er is heel veel geld verdiend door de overheid met die beursgang. Ja, en daarmee is gewoon de vitale infrastructuur in feite weggegeven. Er is toen te weinig over nagedacht. Toen de KPN in 2001 in de problemen kwam... bij een dreigde failliet te gaan. Toen werd dus de vraag gesteld, onder andere ook door de heer Vendrik... maar betekent dit dan dat we straks in Nederland... Eh, dat de telefoonverkeer plat komt te liggen? Hoe zit het eigenlijk? Mm -hmm. En, en toen, toen begon er dus een ander denken. Ja. En ik denk dat we nu inderdaad net als Duitsland, net als Frankrijk... en onze wetgeving iets moeten opnemen om dit te voorkomen. Ja, meneer Vendrik, u wordt al een paar keer genoemd door de heer Kuiper. Uh, zegt u van, nou zie je wel, ik zei het toch wel toen? Nee, dat zal het al gezegd. Dat zal ik niet zeggen. Uh, maar u krijgt wel gelijk. Dat zal nog moeten blijken, hoe dat avontuur verder afloopt. Maar ja, destijds uh, is ervoor gekozen om het bedrijf KPN in zijn geheel te verkopen. Inclusief alle infrastructuur die erbij hoort. Ja. Inclusief de verplichting om die infrastructuur beschikbaar te houden voor nooddiensten. Zeg maar, uh, daar waar het, het hart van het publieke belang zit. Dat we met elkaar kunnen blijven communiceren in slechte tijden. Uh, ja, en, en nu... Ik bedoel, KPN is natuurlijk al jaren volledig geprivatiseerd. Het ja. was tot voor kort in handen van een grote groep anonieme aandeelhouders. En maar goed, nu... nu gaat het dan misschien in buitenlandse handen komen. Dat ja. is lastig natuurlijk. Uh, interessante discussie of uh, de politiek het publieke belang... Uh, van dat soort dienstverlening groot genoeg vindt... om te zeggen, we gaan hier ingrijpen. Ja, nou, Vermeent uh... heeft daar dus een duidelijke oproep voor gedaan. Uh, Naar detail details wel, hij was staatssecretaris Financiën... in de tijd dat dat uh, allemaal besloten werd. En hij heeft dat ook uh, volmondig gesteund. In zijn open brief deze week in uh, NRC Handelsblad, meneer Wintjes, doet hij een oproep aan u. Hij schrijft, eh, eh, Bernard Wintjes schreef in 2009 een brief aan het kabinet... met de oproep om de verkoop van Essent en NUON tegen te houden. Het zou in lijn zijn als hij dat ook nu zou doen. Ook nu een signaal zou willen afgeven. Bent u van plan om dat te doen? Het grote verschil is natuurlijk dat KPN verkocht is. Toen tijd was Essent en NUON 100% eigendom van de provincies... Die hebben ook een enorm veel geld daarvoor gekregen. En dat is precies het verhaal wat net tegen Kuiper ook zegt. De, de, de, de dollartekens hebben toen geleid dat die bedrijven gesplit zijn. En wij hebben dat daarvoor gewaarschuwd. Uiteindelijk is dat heeft dat geleid dat we nu problemen hebben. Omdat buitenlandse grote energieprocenten in problemen zitten en eigenlijk niet meer kunnen investeren. Mm -hmm. nou. Maar dat is een ander verhaal. Ja, maar goed, u heeft toen een politiek, oproep, ja, Omdat u toen ja, ook het gevaar zag. Ja, maar goed, dit, dit is in, in, in handen van op dit moment anonieme aandeelhouders. Ik krijg hetzelfde gevoel een beetje wat ik ook bij de heer Kuiper merk. Eh, toen dat gebeurde. En ook een aantal van mijn leden belden mij op en zeiden: God, dat kan toch niet waar. Zo'n mooi bedrijf. Ons bedrijf, AX-bedrijf, nou, allerlei verhaal. Mm -hmm. Dat is dan het oranje gevoel. En ik kom er rond vooruit dat ik dat ook heb. En dan ga je nadenken natuurlijk. Dat je zegt: ja, de politiek heeft dat beslist. Dat is, de politiek moet nu ook de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. En dan zijn er twee aspecten aan die voor mij essentieel zijn. De infrastructuur. Ik, ik vind dat, de, dat er keiharde afspraken moeten komen. Maar kun, kunnen we niet gemaakt worden? Meneer Kamp kan dat zeker, zeker afdwingen, denk ik. Want uiteindelijk is er wetgeving in dit land. Je Kamp heeft mij verzekerd dat er goede wetgeving is. Ik heb gezegd, duik er nou eens even goed in. Want uiteindelijk, een heel groot deel van ons betalingsverkeer... voor allerlei dataverkeer loopt via de infrastructuur. Ja, toch heel, heel even naar meneer Kuiper, voordat u aan uw volgende aspect ja. begint. Want meneer Kuiper, heeft Kamp die instrumenten wel? Ik bedoel, KPN is volledig zelfstandig, heeft ook de infrastructuur. Willen verkopen misschien aan Carlos Slim, Dat is toch gewoon gebeurd? Er zijn instrumenten via toezicht. Uh, we hadden de Opta, en uh, dat is nu weer uh, consument uh, mm -hmm. en, uh, dus dat en markt is er. geworden. En, uh, dus, maar toch, toezicht is, uh, uh, is altijd zwakker dan marktmacht. Uh, en uh, ik ben bang dat uh, het bedrijf van meneer Slim, eh, Carlos Slim dat die KPN speelbal maakt op internationale markten. Men ziet er vooral, vooral ook een kapitaalsinvestering in. Er heeft helemaal niet dat oranje gevoel bij... dat de heer Wintjes en ik er in ieder geval nee. bij hebben. Nee. En de heer Vendrick ongetwijfeld ook nog. Maar, maar, nee, maar de, ik denk dat wat Duitsland gedaan heeft... Dat, dat is, die hebben gezegd, eh, echt 2009 of zo... Uh, we willen niet dat uh, belangen van, van dat soort grote giganten groter zijn dan een bepaald percentage. Die moeten altijd minderheidsbelang blijven in dit soort ondernemingen. En u zou willen dat dat in nou ja, Nederland dat zou ook zou gebeuren. Ja. Ja, dat gouden aandeel wat we ooit hadden, dat is er al lang niet meer. Nee, hè? Het, het gouden aandeel is weg. Dat mocht ook gewoon niet meer van Europa hebben. Maar we hebben begrepen. een wetgever. We hebben een wetgever. Dit kabinet kan gewoon de, de nieuwe aanhouders waarschuwen dat er dus een aantal dingen moeten gebeuren. En zo niet is dus de wetgever. Ja. Uiteindelijk is het de wetgever die bepaalt wat er bij deze infrastructuur gaat gebeuren. Meneer Vendrik, toezicht, is dat voldoende? Nou ja, kijk, als je naar KPN krijgt, zijn, zijn er eigenlijk uh, ruwweg twee onderdelen. KPN is gewoon een commercieel bedrijf en ja. concurreert met anderen... voor mobiele dienstverlening ja. en concurreert op het vaste net... Hè, met uh, wie dan nog via vast net wil bellen of dat soort uh, uh, infrastructuur wil gebruiken. Nou Daar zie je dat, we, dat ook KPN, maar dat geldt voor alle... Uh, commerciële bedrijven die zitten geweldig in de problemen... omdat uh, internetbellen is gratis, Skype. Ja. WhatsApp verandert, uh, concurreert sms uh, over de hand van de afgrond. Ja. Uh, dus het verdienmodel voor die bedrijven staat zwaar onder druk. Ik, weet, ik ben maar zo vrij om te vinden... ik weet niet of de overheid dat allemaal naar zich toe moet willen halen. Wij lijkt de vitale vraag, hoe zit het met die infrastructuur? En dan is het zo dat de telefonie is ingewikkeld, de telecom... omdat er meerdere typen infrastructuur zijn... En de hamvraag lijkt mij, waar zit het monopolie? Hoe sterk is de overheid afhankelijk van één of meerdere typen infrastructuur? Kijk ja, nou wat ja. er bij de banken is gebeurd. De overheid was afhankelijk van de financiële sector. Kon niet anders dan kiezen. We moeten die banken redden. Dat is de discussie die, denk ik, hier ook gevoerd wordt. En die zou in de worden. Tweede Kamer ook gevoerd moeten worden natuurlijk. Dat lijkt mij het publieke ja. belang waar je achterna aan gaat om deze discussie te voeren. Ja, ja. Groen ja. Kuiper. Ja, toch, toch tot slot nog één <kuggen> klein aspect. Er blijkt een speciale stichting te zijn die KPN kan beschermen... door ja. de uitgifte van speciale aandelen. Uh, voorzitter, daarvan is uw voorganger uh, Jacques Schraven. Uh, meneer Kuiper, wist u van die stichting en gaat hij dat inderdaad redden? Ja, ik wist van die stichting. En ik weet ook dat de stichting uh, ook bezorgd is uh, nu... Ja. Hebben daar ook een brief over geschreven? Ja, en er is een, ook een, een, een beroep op ze gedaan om in actie te komen. Uh, ja, het zou een manier kunnen zijn. Ik weet niet precies hoe dat dan technisch gaat uitpakken. Maar, maar zij, ik vind. zorgen dat... zij dan voor de vitale infrastructuur ja. of voor de totale overname? Ja, het gaat natuurlijk om KPN als geheel. Ja. Dus, dus bij, de, bij, de, bij de beursgang is dit allemaal vastgelegd. Precies. Maar kijk, ja, de Koninklijke Weg is... Uh, veiligstellen van publiek belang uh, via wetgeving. Dat, dat, dat, dat moet gebeuren. Daarom is terecht dat minister Kamp... en vanuit de Eerste en de Tweede Kamer nu bevraagd is hierop. En daar gaat u op aandringen. Ja, ja. zeker. Tot slot nog, meneer Wintjes. Bent u bezorgd voor de werkgelegenheid? Want dat is ook iets wat Vermeend zegt. Ja. Heel ik, kort. Ik, want vermeend, of want slim want ik, zou het bedrijf ook kunnen afbellen. De Nederlandse toekomst is innovatie, topsectorenbeleid. Daar is dit aspect telecommunicatie, ICT, zo essentieel. En KPN als geen ander ontwikkelt op dat terrein... allerlei vormen van diensten die essentieel zijn... voor de topsector die Nederland heeft. Dus hoe dan ook hoop ik dat er in ieder geval die technologie... die ontwikkelingstechnologie niet stopt en ja. die in Nederland blijft. Daar bent u en, toch bezorgd over? Ja, ja, kijk, je weet niet. Je weet nooit wat een nieuwe eigenaar gaat doen. Wij zullen in ieder geval heel graag willen dat het wel in Nederland blijft... en zelfs versterkt wordt. Ja, misschien toch maar die oproep waar uh, vermeend om vraagt. Nee, dat ga ik op dit moment even niet doen. Oké, okay. we <laughs> laten het hierbij. Dank voor uw komst. Bernard Wientjes, Roel Kuiper, Kees Vendrik, het uur zit er weer op. De redactie was in handen van Roelien Axen. De techniek deed Rolf Schreuder vandaag. Na het NOS Nieuws, het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna is de tros bij u terug met twee programma's in bedrijf en de Autoshow. En wij zijn er volgende week weer. Op ons vaste tijdstip van 11 tot 12. Graag tot dan. Samen thuis, samen dros. Opstarten, groeien, succesvol worden en blijven. Deze zomer ontmoeten start-ups de topondernemers uit hun branche bij Tros in Bedrijf. Met Daniel Ropers van bol.com. De meeste bedrijven die zeggen dat ze echt vanuit de klant denken, die kunnen dat eigenlijk helemaal niet waarmaken. Peter Driessen van Games. De gamemarkt is booming, vooral de online gamemarkt. En vanmiddag Philip de Ridder, directeur van Heineken Nederland over de veranderende biermarkt. De groep drinkers daalt in aantal. Dus je moet op zoek naar nieuwe consumenten en dat doen wij ook. Vanmiddag om kwart over één Tros in Bedrijf.